Goedenavond, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is een loslippige agent ontslagen. De man zou geheime informatie uit de politiesystemen hebben opgezocht en doorgespeeld. Of hij daar geld voor kreeg is niet bekendgemaakt. Begin dit jaar werd hij opgepakt en geschorst. Nu is hij dus ontslagen. Het onderzoek blijkt dat hij ook drugs gebruikte. De man moet later voor de rechter komen. Er is geloot voor de groepsfase van de Champions League. Ajax moet het opnemen tegen Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjelland. En het kan leuk gaan worden, denkt onze verslaggever. Er is geen enkele van deze ploegen die graag wil verdedigen, die zich in laat zakken. En dat betekent wel dat Ajax kansen krijgt om te voetballen. En dat we waarschijnlijk ook hele leuke, spectaculaire wedstrijden gaan zien. De groepsfase van de Champions League begint op 20 oktober. Bloedbank Sanquin heeft de eerste medicijnen klaar die tijdelijke antistoffen aanmaken tegen het coronavirus. Dat belt Hart van Nederland. En deze maand wil Sanquin ermee gaan testen. De afgelopen tijd verzamelde de bloedbank 6.000 kilo bloedplasma van donoren. ...die hersteld waren van het coronavirus. De reddingsbrigade moest afgelopen zomer veel vaker in actie komen dan vorig jaar. In de zomer werden 770 zwemmers in nood geholpen... ...terwijl er vorig jaar minder dan 400 waren. Volgens de reddingsdiensten gingen een hoop mensen naar zee omdat het zo warm was. Een inwoner van het Rentse rolde was het zo zat dat er te hard werd gereden voor zijn huis dat hij een zelfgemaakte flitspaal in zijn tuin heeft gezet. Het zijn uh, ja, kunstmatig materialen, uh, buizen, reflectors, wat plaatjes met wat lijm en wat, uh, wat verf. En het werkt. Het lijkt inderdaad echt, ja. Mensen die, uh, beginnen toch te twijfelen van, uh, oh, dat we moet toch wel even voorzichtig zijn hier. En de gemeente vindt het geen probleem dat de nep-flitspaal er staat... want hij werkt niet echt en staat ook nog op eigen terrein. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Er kan ook mist ontstaan. Morgen in het zuiden kans op regen. In het noorden is er soms zon en het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10 West richting Zaanstad. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk en je hebt daar vijf minuten vertraging.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 En ze heet... Thank mm -hmm.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 Om te doen wat je wilt, dus lief, wees niet bang om te zijn. Hij is een voormalig deelnemer aan de Drop wordt en nu heeft hij besloten om het eens even zelf te doen. Toen de tijd geloof ik in de band, maar ik weet even niet gauw in welke ben.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 Dus de titel van het nummer van de templo, Diez. en die brengen deze dagen een album uit. She ran straight across the sand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 Nee, ja, oké. Okay. Ja, dat is, dat is, is daar ook een verschil in tussen, tussen wat, je, wat je gaat uitbrengen en wat je hebt uitgebracht? Want dat verhaal van Mold, I've lost a woman, dat woman, is natuurlijk uh, ja, meer of meer iets uh, wat met, uh, met je, met je eindopdrachten uh, uh, ook te maken heeft uh, gehad, toch? Um, nou, nee, niet per se. Het is, het is inderdaad, uh, ik ben. Uh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 changed but is it for the good or did i start off my journey on a wrong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 And all that sadness made you mad You had nowhere to run behind to This is the song for the night time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 All the sadness made me mad Now you're, now you're the one to run to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 I'll be fine En hoe kom ik aan Westone? Nou, dat is weer te danken aan de twee dames... Demi van der Wolleberg en zeker in de mate van Miranda Huijbers. Want die kwam hier mee met Westone, maar dan met de vorige single. En dit is de meest recente single. En het is onvervaste Blues Rock. Dat kun je wel stellen.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 winnaars ooit van de Grote Prijs van Nederland uh, geweest in de categorie Benz van 2012. Dan heb ik het over Uberich. Geniale band maar ze bestaan helaas niet meer. Straks na negen gaan we weer verder. You